dat hij niet meer met Geert Wilders wil samenwerken. Twee weken geleden mislukte het Catshuisberaad over de bezuinigingen... omdat de PVV op het laatste moment afhaakte. Naast Bleker hebben zich nog vijf andere kandidaten gemeld... onder wie fractieleider Van Hasma Buma en minister Spies. De Nederlander die zichzelf in Jakarta en Brand stak... blijkt al maanden geleden met zelfmoord te hebben gedreigd. De man van 69 stuurde wanhopige brieven aan kranten... het kabinet en de nationale ombudsman, waarin hij smeekte om hulp...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 In het noorden van het land staat op de A7 bij jou richting Herenveen 2 kilometer file, daar ligt zand op de weg, één rijstrook is daar dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Bodegraven... 2 kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer staat daardoor ook stil op de N11... Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 3 kilometer... Op de A58 Breda richting Tilburg, voor Ul van Hout, 4 kilometer. Dat is verkeer dat omrijdt vanwege de werkzaamheden op de A16. De A16 van Breda naar Antwerpen is dicht vanaf knooppunt Galder. En dat komt door wegwerkzaamheden, dat duurt tot morgenmiddag 3 uur. De hele Tweede Kamer zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Bezuinigen. En misschien hebben ze gelijk.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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Zo, benzineslurpertjes, welkom bij de Tros Auto Show, het wekelijkse autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me, zoals elke week, de hoofdredacteur van Cubbles Magazine, Carlo Bransen. Ah, ben... ja, hij is Aanwezig? Ja, hij is er weer. Ja. We gaan vandaag uitgebreid praten over de AWB Wegenwacht. En de knakwegenwacht. Want als, ja, je, als, je, als je, ik ben ja, lid ja, van de ja. knak, maar als je dan pech hebt, komt ook de wegenwacht. Ja, dan komen altijd de mannen en vrouwen in de gele auto's. Ja. En de grote baas die is hier aan tafel is Rian Vreeburg, Van Vreeburg, Goedemiddag. Goedemiddag. Modo-tubent, 60 jaar bestaat het bedrijf. Hè? Inmiddels 60 jaar een beetje. Zelfs. 65, jaar. Oh, 65 oh, jaar. Vorig jaar hebben we 65 jaar wegenwacht uh, gevierd. Ja. En u bent dus baas van ja. honderden mannen. Ja. In gele autootjes. En zijn er ook vrouwen in gele autootjes? Ja, ja, nou weinig. Dus ja. Het is toch weinig, uh, weinig uh, vrouwen die de autotechnische opleidingen volgen. Dus ja. we hebben er wel een paar. Ja. Maar het merendeel is, uh, zijn mannen. Nou, we gaan straks uitgebreid met u praten over, over de AWB, over die 65 jaar en over wat er allemaal gebeuren gaat. Uh, we gaan rijden, uiteraard. Aan het eind van deze autoshow rijden we met de nieuwe Opel Zafira. Nou, daar ga ik een op wachten. Nee, dan in 1.4 turbo Ja. Nou, nee, ik blijf luisteren nu hoor. Weet je dat ik kan we... niet. Zafira is, het... op het is een volwassen oh. auto geworden. Ja? Ik dacht ook uh, van we gaan een Zafira rijden. Is een volwassen auto geworden. Mm. Maar we gaan eerst een auto nieuws Het blijft een busje. Ik begrijp dat jij na deze week alles nog busjes vindt. Want, dames en heren. Carlo was de hele week in Zuid-Frankrijk. Iemand moet doen <laughs> om daar te rijden met de nieuwe Rolls-Royce Phantom Series 2. En wat is er nou Series 2? De grill is drie millimeter anders neergezet, volgens ik mij. Heb, ik heb De reden om naar Zuid-Frankrijk te worden gevlogen. Je daar uitgebreid te laten vetteren. En daarna is alles een busje, hè, Carlo? Het blad wat ik maak, dat heeft als stelregel dat je nooit naar facelift toe gaat. <laughs> Ja. Maar ja, ik, heb, ik, heb de lol, ik, ik krijg de meeste post binnen, zou ik maar mm -hmm. zeggen. En we moesten hier toch een uitzondering op maken. Ja, begrijp Het is ja. dus overigens niet waar, hoor. Dan, de, de, de, we vallen toch in het nieuws, dus kan ik het meteen even vertellen. De Rolls Royce heeft nieuwe bumpers. Oh. De ronde koplampen op de, op de, op de, op de neus Die zijn uh, verdwenen. Zijn nee. rechthoekige. Oh. Hij heeft een groter navigatiescherm. God. Hij heeft eigenlijk alles wat al in de kleinere Rolls-Royce Ghost zat. Ja. En, Dat en, je, heeft die nu ook. en die heeft weer alles wat in de nieuwste BMW 7 zit. En daar, je hebt een week erover gedaan om het onderscheid te kunnen zien... tussen ronde en vierkante koplampen en een grote... ik vind het knap. En andere en, bumpers. En daartoe werd je gefeteerd in de allerduurste hotels... van de Zuid-Franse bakplaten, ja? Ja. Precies. Ja. Nee, ja. En dan is alles al het valt, een busje. Nou, zullen we het over andere nou, we busjes gaan, gaan, bu we, gaan het, we gaan het volgende week hebben over die roze. Maar ja. uh, het is rei rei natuurlijk heel anders. Hè? Ja, maar, natuurlijk. Um, <laughs> wat, het was wel... Ros -Ros, die die doet altijd wel een paar leuke dingetjes... als ze zo'n introductie hebben. Hij hebben ze niet zo heel vaak. Mm -hmm. um, zo was daar een demonstratie van de streepjestrekker. Nou, vraag jij je af. Wat is een streepjestrekker? Zonder jouw vunzige gedachten te willen dwarsbomen. Dat is de man... Die mm -hmm. bij Rolls-Royce met, nou, ik geloof, kavia-haren kwastjes... de <tie> lijntjes trekt over de zijkant van baby, de auto. Baby cavia haar <laughs> Ja, uh, uh, uh, ja... Ik wou daar nog op doorgaan op dat thema. Maar dat is dus er maar één iemand die dat kan. Want het mm -hmm. moet trillingsvrij. Maar die doet dus ook de monogrammen van de rijke families. De rijke Chinese families. En, de, en, en dat soort dingen. Hij kan dat schilderen. En dan wordt dan weer gebruikt een, een verfje van een heel klein fabrikantje. Want grote fabrikanten, dat is natuurlijk niet. Nou, dat soort dingen. Die staat daar dus zijn ambacht uit te oefenen. Mm -hmm. Ian Cameron was daar, de grote designer. Die natuurlijk alles wat nu rolls heet heeft getekend ooit. Nog uitvoerig over gesproken. Of rolls was niet ook eens een keer met een. SUV moest komen, was voornamelijk een vraag van een Russische collega. Ja, omdat om Bentley er ook eentje wilde gaan doen. Ja, precies, maar dat moet dan weer groter en weer ja. duurder zijn natuurlijk. Nou, die SUV die komt er echt niet. En, uh, en, en Torsten Muller, de CEO van, uh, van, van Rolls Royce, die heeft in ieder geval beloofd dat er nooit een kleinere Rolls komt dan een Ghost. Nou, dat, dat, dat, dat vinden wij toch leuk om te horen. Ja, He? Of van MPV. Mooi maar hoor, dat dan is ook trouwens een... die hele Engelse auto-industrie. Ja? En daar hou ik erover op. Door Duitse die handen handen. Van, ja. ja, maar ook van Duitse managers. Door Thorsten Müller. Thorsten Müller bij Rolls Royce. Ulrich Best bij Aston Martin. En ja. dan zit er ook zo'n uh, joker bij Bentley. Waarvan ik de naam even kwijt. Ja? Maar in ieder geval... Ja, dat, uh, dat uh, is een soort van... Maar je hebt een, wraak, je hebt denk een ik. blij gevoel hè, dat je Rolls Royce hebt. Uh, het is zijn ja. zulke geweldige okay. auto's. Mijn, mijn exemplaar, wat daar reed, een Phantom. Donkerblauw van de onderkant, zilvergrijs bovenkant. Ex-belasting, 408.000 oh, euro. dat is een eitje. Ja. Ander nieuws. Ja, um, PON. Handelshuis PON. Ja. Volkswagen, Seat, Porsche. Eén op de, op de vijf auto's die in Nederland binnenkomen. Onder andere alle wegen, wegenwachtautootjes. Um, komt via PON het land binnen. Mm -hmm. Die hebben nu ook een belang genomen in Greenwheels. Kijk dat? Die huurautotjes. Allemaal op die mooie plekken. Jouw plek, waar jij wil staan, staat altijd zo'n fucking Greenwheel-autotje. Meestal een Peugeot of Citroën. Ze hebben inmiddels 2000, een beetje verdeeld over een paar landen. Heeft PON nu een heel groot belang ingenomen. Dus die Franse autootjes gaan eruit. En er komen allemaal UP'jes en Polo'tjes en Skoda's, en weet ik wat voor in de plaats. Rolls Royces slimme move. Andere slimme move vond ik van... Jaguar, mm -hmm. die hebben namelijk ook een eigen ringtaxi in het leven geroepen. Een wat? Een ringtaxi. Wat is een ringtaxi? Nou, je kent, je kent de Duurborgring. De die... Noordsluis. Ja. ja en heel veel mensen kennen dat niet, maar dat is een soort baan die heilig is voor mensen die van heel veel benzine een houden. Een supercircuit van 21 kilometer, kilometer. Ja. met ik weet niet hoeveel bochten en bergen en, en halen en Waar tunnels en jij weet je wat. Je mintgroene Manta. Echt tegen elke boom kan aanzetten die er is. Want het ja. is een moeilijk sturend circuit. Gebeurt ook regelmatig. Zo. Nou, daar kon je al rondjes rijden met een BMW M5. Uh -huh. Een hele vloot M5 trouwens. En dan, dan, dan, dan, dan kun je in een seconde of negen worden over dat circuit Of een, een minuut of negen over dat circuit gesleurd. Ja. Veel ook in topgear te zien geweest trouwens. En uh, daar is nu. Je kan nu ook zeggen van nou zo'n BMW. Laat maar even gaan. Ik ga dat nu doen met een Jaguar X, XJ5. 0, .0 supercharge, 510 pk. Maar dat is mastodont van een auto. Ja, maar wel een hele snelle. En er zitten allemaal packages onder en op en aan. Zodat het nog maar een paar minuten doet voor je... English Breakfast weer <laughs> rechtstandig naar boven komt. Ja, vrolijk in het zeeleidje. <laughs> okay. uh, dan iets van serieuzere aard. Ford, de baas van Ford, heeft uh, voorspeld... dat als wij niet heel erg uitkijken... er een enorme prijzenoorlog zit aan te komen. We bouwen in Europa veel te veel auto's... Voor veel te weinig mensen. Alleen Ford verkoopt er dit jaar in Europa al 60.000 minder dan vorig jaar. Kun je nagaan hoe, hoe die weilanden en die opslagterreinen vollopen? lopen. Ja. Want die fabrieken die, die, die stampen door. De schatting is dat er in 2012 zo'n 1,3 miljoen auto's te veel zullen worden gebouwd. Nou, dan weet jij wat er gebeurt. Dan gaan die prijzen zakken. Dan gaan ze elkaar vermoorden en uitmoorden. En, en, en, en, en allemaal kommer en kwel. Voor de consument leuk... Want die kan goedkoop winkelen. Maar voor de huizenindustrie is het altijd een slecht teken. Het is ja, altijd een slecht teken. Maar de Chinezen, alle bedrijven die in China zijn gevestigd, alle autofabrikanten hebben wat dat betreft een gouden deal gedaan. Door ja. zichzelf daar te positioneren. Want daar is nog wel afzetmarkt. En die hebben geen weilanden. Zoals Ford wel. En Renault en noem maar op. Ja. Ja, ja ze, heen, kunnen ze ook een hoop weg, inderdaad, ja. klopt. En dan tot slot even voor dit blokje, althans, dat is, en we hebben daarvoor gewaarschuwd, Bas, al heel lang en al heel vaak. Uh -huh. Hou die merken, die Koreaanse merken Hyundai en Kia in de gaten. Ja. Nou, Kia is nu gewoon, over de eerste vier maanden gezien, het grootste, qua verkoop, Aziatische merk in ons land. Zelfs Toyota. Zijn voorbij. ze voorbij. Zal misschien niet het hele jaar blijven duren... maar het geeft wel weer even aan, jongens, die Koreanen. Ja. Hou ze in de gaten, want ze doen ja, ongelooflijk hun best... om hele goede auto's te bouwen. Pikante uitspraak. Vind je niet? Picanto-uitspraak. Ja, goed, hè. Nou, die gaat getwitterd worden, denk de ik dadelijk. Wegwacht, decennia lang onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse weg. Ja, wie is er niet groot mee geworden, zou je bijna zeggen... met de, de mannen in de, vroeger in de, in de leren jassen... op motorfietsen met zijspan, met allerlei spullen erin... en tegenwoordig in bussen, auto's, noem maar op. Jullie hebben zelfs flexibele sleepauto's nu om auto's te kunnen wegslepen. Ja. Um, Jan Vreburg, welkom, directeur van de Wegenwacht. We hadden al de, wel heel even, even horen spreken. Hoeveel leden heeft de Wegenwacht op dit moment? Hoeveel mensen zijn, hebben er zo'n pasje? Ah, de ANWB heeft 4 miljoen leden. Mm -hmm. en, uh, waarvan 3,5 miljoen ook, uh, ook lid zijn van de Wegenwacht. Ja. Dus verreweg het meeste deel van de ANWB-leden is ook uh, lid van de Wegenwacht. En dan die knakleden er nog bij. Ja, dat zijn er niet heel veel volgens mij. <laughs> Maar lachen, ja. Dat zijn er 3,5 miljoen plus 100, of niet? Nee. Oh. Ik denk dat het merendeel van de knakleden ook, ook uh, wel wegenwachtlid is. Met al die oude auto's Ja, nou, de knakleden is natuurlijk toch een beetje specifiek... voor de wat oudere auto's, ja, hadden, precies, de, de, ja. de mooie oldtimers, uh, maar het is ja. natuurlijk mooie, uh, het is ook een mooie ja. organisatie. Een mooie vereniging. Ik ja, moet dat ook zeggen, dat, omdat de heer Van Werven natuurlijk in het bestuur zit van de KNAC. Ja. Wat ik eigenlijk knak zeg, maar KNAC. Ja. Ja. De koninklijke ja. Hoeveel monteurs heeft u totaal langs de weg? Nou, we hebben 900 wegenwachten uh, mm -hmm. rondrijden. Uh, die natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week... Uh, dus verschillend uh, in dienst zijn. Mm. Maar uh, ja, 900 uh, wegenwachten die uh, nou, toch elke dag weer met plezier uh, hun werk doen. Wat ja. wij graag willen weten, want dat is, je ziet dat nu... in tijden van crisis wordt er minder auto gereden. Anderzijds, als er met auto's gereden wordt, wordt het onderhoud uitgesteld. Ziet u meer problemen langs de weg sinds de crisis is toegeslagen, of niet? Nou, als je dit jaar kijkt, uh, hebben we natuurlijk een bijzondere uh, eerste drie, vier maanden gehad hè, met die enorme winter. Ja. Dus uh, voorlopig hebben we nog meer uh, mensen geholpen dan, uh, dan de eerste vier maanden van en, vorig jaar. noem eens getallen, hoeveel mensen help je dan zo'n beetje? Nou ja, gemiddeld doen we 3000, uh, uh, uh, helpen we er 3000 mensen per dag. Per dag? Per dag. Dus 2,5 per, per, nou meer, bijna 3 per medewerker dus. Nou, meer uh, nee, want uh, ja. doel, uh, ze rijden niet allemaal tegelijk. Nee, ze rijden niet allemaal tegelijk. He. Je moet ja. ze echt verdelen over ja, ja. zeven dagen, 24 uur per dag. Okay. Maar op zo'n drukke winterdag uh, in februari hebben we er op één dag 10.000, uh, bijna 10.000 oh. uh, mensen met pech geholpen. Ja. En allemaal dezelfde problemen waarschijnlijk, bijna allemaal. Dan veel startproblemen. Ja, dan zijn er veel startproblemen. Dat blijft toch uh, de nummer één... Uh, uh, van onze top 10. Maar goed, daarnaast zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere soorten problemen, die wat meer in andere tijden van het jaar naar voren komen. Zonlingsproblemen in de zomer. Eh, ja, ja, startproblemen, maar ook uh, banden, elektronica. Dat is ja. uh, natuurlijk dat eigenlijk wel lastig, want met alle toegenomen uh, gecompliceerde elektronica aan auto's. Kan een, want vroeger kon een wegenwacht die kon je gewoon die kon je bellen. en die kwam dan met, met tweehandige oplossingen en een oude pentie. en dan deed je auto het weer. Maar dat is nu toch vrij lastig met al die elektronische dingen. Lukt ja, het die, ze die... nog om al die auto's weg te krijgen? Want dat is volgens mij altijd de, de, de credo geweest van de wegenwacht. Zoveel mogelijk zorgen dat je weer rijden kunt, dat je mobiel boek ja. blijft. Ja, nou ja, inderdaad, die oude verhalen van uh, pentis die, uh, die nog iets konden ja, oplossen, dat is natuurlijk echt voorbij. Um, maar nog steeds lukt het ons om in 9 van de 10 gevallen mensen weer rijdend verder te krijgen. Ja. Dus ook met alle toegenomen complexiteit, elektronica, uh, is dat eigenlijk al. Al die jaren lukt het ons. Daar moeten we natuurlijk overigens ook veel voor doen. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Uh, het zijn natuurlijk hele goede technische mensen. Wegenwachten zijn natuurlijk creatief, zijn technisch uh, heel sterk, maar we leiden ze daar ook heel goed in op om in alle nieuwe ontwikkelingen ook goed te volgen. Maar hoe vind je die mensen? Want talent zoeken, zeker nu, hè? we weten allemaal dat de technische scholen nog niet echt overlopen van de mensen. Hoe hou je de goede mensen binnen en hoe krijg je nieuwe goede mensen? Is dat niet een probleem? Nou, vorig jaar hebben we nog best wel weer een, een, een groot aantal wegenwachten geworven. En ik had ook ingeschat dat dat wel, wel lastiger zou zijn. Dat viel eigenlijk nog heel erg mee. Mm -hmm. Wij zijn natuurlijk wel een, het is natuurlijk een hele specifiek beroep als automonteur. Hè. Je moet... Uh, dat leuk vinden, langs de kant van de weg uh, werken. Je moet ja. natuurlijk ook heel leuk vinden om mensen te helpen. Het is toch echt wel ander werk dan in een werkplaats uh, mm -hmm. staan. En je moet uh, technisch goed zijn en ook snel... wat voor ons natuurlijk ook belangrijk is... dat ze snel een diagnose kunnen stellen. Maar natuurlijk niet eindeloos zoeken wat het probleem is. Dan duurt het ja. veel te lang. Ja. Dus die mensen kunnen wij... Uh, nu nog steeds goed krijgen. Waarbij ik wel verwacht dat de komende jaren niet makkelijker zal worden. Dus we moeten ook wel nadenken of we niet op een andere manier... mensen wat eerder moeten aannemen en langer zullen moeten opleiden. Dat soort dingen. Dat speelt wel door het hoofd. Er komen ook elektrische auto's straks. Daar kan je veel ja. minder aan doen. Bent u daar al op voorbereid? Nou, we hebben uh, in ieder geval al... Uh, uh, we weten al precies hoe we onze wegenwachten willen opleiden voor elektrische auto's. Want daar hebben we natuurlijk de plannen voor klaar liggen. Ook een deel van de wegenwachten is daar al voor opgeleid. En we hebben zelf ook, we dachten ja, we moeten ook zelf ervaring opdoen. Dus we hebben sinds vorig jaar uh, een elektrische wegenwachtauto uh, rondrijden ja, op Schiphol. Die wordt regelmatig door zijn collega's afgesleept of niet? Ja, uh, <laughs> nou, dat, dat, uh, dat zou je denken, maar ja. die werkt... Alleen maar op Schiphol. Okay. We hebben op Schiphol zoveel pech gevallen... dat daar makkelijk een wegenwacht constant kan rijden. Mm -hmm. We hebben daar ook een klein... Uh, um uh, steunpunt, zullen we maar zeggen. Waar uh, de Wegenwacht ook. Wij spreken als hij even een kwartier koffie gaat drinken. Zijn auto kan opladen. Dus ja. dat doet hij ook. Ja. En die rijdt alleen maar op al die parkeerterreinen van Schiphol. Ja, al en het werkt die terugkomen prima. die komen van vakantie starten. Die doen het niet meer. Ja, en ik had ook gedacht. Nou, dan zullen we best wel even tegen wat, uh, wat dingen aanlopen. Ja. Maar eigenlijk uh, loopt het heel erg goed. Ja. Zonder probleem. Ja. Ja. En het voordeel is dat wij er natuurlijk wel zelf leren hoe het werkt. Uh, uh, we doen er ervaring op. We kunnen ook. Uh, ja, onderzoeken hoe het, als er technische problemen zijn, hoe het werkt. Dus, um... Nou bent u directeur van de Wegenwacht. Wat weet u zelf van auto-techniek? Ja, die vraag had ik natuurlijk verwacht. Want ik weet helemaal niks van auto's <laughs> anders dan dat hij vier wielen heeft. En een, ja. uh... Dus u moet gewoon zelf ook de Wegenwacht bellen als u het verkeerd gaat met de auto? Ja, dat doe ik dan ook met veel plezier. Ja, ja. Komt trouwens niet zo vaak voor. Ja. Maar, uh... maar is het nee. wel eens gebeurd? Ja, ik heb wel eens pech ja? gehad. Ja, ja, en ja. zegt u dan van ik ben wel je baas of wegenwacht? Nou, de wegenwachten kennen mij wel. Die dus we dus wel. die, uh, die oh, weten ja? wel. Ja die <laughs> weten wel. Uh, uh, het is overigens alweer een paar jaar geleden hoor dat ik uh, de laatste keer met pech stond. Alle, alle lampjes op de snelweg branden, dan weet je ook, ik moet onmiddellijk stoppen. Ja, ja, precies. Maar het is altijd wel een mooie ervaring. Als alle lampjes ook... moet je stoppen. Heel goed. Ja. Goed belangrijke ja. les, Bas. Ja. ja, maar Ik ben ook wel blij dat ik uh, niet zoveel van autotechniek weet. Want het is in mijn functie natuurlijk niet nodig. En ik heb heel veel mensen om me heen die er alles van af weten. Ja, ja, dat is wel dus weer handig. Ik, ik, ik, ik, toch nog heel even terug naar, die, naar de wegenwachter die wij tegenkomen. Eh, de, de, ik neem aan, jullie, jullie nemen uh, volwaardige automonteurs aan. Sowieso, dat is hun basis, al dan niet met ervaring. Maar in ho, w, waar, wat gaan jullie ze dan nog leren? Nou, we nemen ze inderdaad aan, uh, volwaardige automonteurs met ervaring. Ja. Want we willen ze niet, niet echt direct van, uh, van de school. Dus ze hebben het toch echt nodig om ervaring uh, te hebben. En waar wij ze steeds in opleiden, behalve de dingen die we natuurlijk uh, uh, doen aan... Uh, aan communicatieachtige trainingen... maar ook op technisch gebied alle nieuwe ontwikkelingen. Dus neem even de Toyota Prius. Daar zijn natuurlijk alle, alle wegenwachten zijn natuurlijk op hybride techniek opgeleid. Ja. Ja. En ja. Dat, dat is nieuw. Dus die ontwikkelingen gaan zo hard... dat wij dat wel steeds, steeds elk jaar weer trainen. En Jullie komen ook dingen tegen, neem ik aan... waar de fabrikant nooit bij stilgestaan heeft. Koppel je dat ook terug als wegenwacht aan fabrikanten? Van Wij merken dat er heel veel dit of dat fout gaat bij bepaalde bepaald autotype. Ja, dat proberen we wel meer te doen. Want wij, wij leggen dat natuurlijk ook, uh, ook wel vast. Dat, was, dat is natuurlijk ja. ook interessant. Ook bij nieuwe types uh, en modellen zouden ja. wij natuurlijk uh, toch als een van de eerste dat omdat we dat landelijk verzamelen ook tegen kunnen komen. Dus dat, dat doen we wel, ja. ja. De, de, de, wat dat betreft verschillen jullie wel heel erg van de, van de ADAC, hè? de Duitse wegenwacht, zeg maar. Die ook, die ook naar buiten komen met uh, die en die auto's zijn het meest storingsgevoelig. Die hebben dat en dat. Merktoenamen, rugnummers, alles erop en eraan. Jullie zijn wat dat betreft een heel gesloten bolwerk. Ja, dat Alsof dat... jullie... Geen ruzie willen hebben met een fabrikant omdat je iets naar buiten brengt. Wat, wat, wat is daar de achterliggende gedachte? Ja, de, de ADHC doet dat al heel veel jaren. Hè? Die, die ja. pechstatistieken, waarbij ze jaarlijks stuk aangeven van nou uh, uh, hoe, hoe modellen en auto's uh, doen. Ja, wij hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Um, niet een hele specifieke reden voor... maar we analyseren het natuurlijk wel zelf. We doen, wij, wij weten natuurlijk zelf wel precies... wat voor type auto's, wat voor problemen. Ja. En we hebben ook wel eens in de Kampioen... bijvoorbeeld rubrieken gehad... waarbij we dus niet de pechstatistieken kan... maar wel de tips vanuit de Wegenwacht... voor bepaalde modellen meegeven. Dat doen we dan weer wel. Ja, ja. Dus... dus we brengen het eigenlijk op een andere manier naar buiten. Minder hard. Maar zou dat niet beter zijn als je 3,5 miljoen consumenten langs de weg hebt met een wegenwachtpas? Dat je ze ook kan informeren over wat de staat is van bepaalde types auto? Iets, iets harder, hè? net als een ADHC, dan nu nu? Ja, kijk, wij, zijn, wij denken ook wel, elke auto is natuurlijk in principe tegenwoordig goed. Hè. Er zijn geen niet echt slechte auto's uh, meer. Dus wij doen het meer in de tipskant dan dat we nou echt die, uh, die statistieken... Uh, verspreiden. Hm. Nog even naar iets anders. uw concurrentie. Roetmobiel, eh, jaren geleden met een hele hoop bombardie aangekondigd. Wordt er nooit van, van, bestaan worden. bestaan? Ja, precies. Bestaan ze nog? Ja, ze bestaan nog. Um, een, stuk, een aantal jaren geleden zijn ze met veel uh, uh, exposure ook naar buiten gekomen. Ja. Ja. Eindelijk iets um, hè, om het gele grote gevaar ja, uit Den Haag te Ja, bereiken. en ik denk, uh, ik, denk wat, voor, ik denk dat het altijd goed is om concurrentie te hebben. Dus voor, voor, voor ons is dat ook prima. We hebben er ook van geleerd. We moeten ook weer dingen anders, uh, anders doen. En wat wij uiteindelijk natuurlijk uh, als heel belangrijk hebben ervaren... dat wisten we ook wel, maar is alleen maar benadrukt... dat je het dus gewoon heel goed moet doen voor je leden. Ja, en daar mogen ze ons ook op aanspreken. mobiel ja. sleept de weg naar een garage. En, maar, en jullie helpen... Ah, wij wij hebben, willen natuurlijk dat we, uh, en dat willen onze leden ook, dat ze met hun eigen auto door kunnen ja, rijden. Dus dat ja, is waar wij ja. ons op focussen. Ja. Dus, u, ja. dus, dus niet in geen velden of wegen meer te bekennen eigenlijk, hè? Die goed mobiel. Ja, tenminste, ik zit ik, ik zit zit half een half schijnen ergens langs snelweg stil te staan. Wat Al de hele tijd te wachten op uh, hulp. Okay. Niet Veiligheid van. is neem ik aan ook een item, even bij jullie nog afronderd... Niet alleen dat je langs de weg staat en dus uh, verhoogde kans loopt op, uh, op, op aanrijding en botsing. Maar, maar het, uh, uh, de, de toenemende veiligheid, de airbags, de, dit en de, dat en dus zo. Ik, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het eigenlijk best wel een linkerbaan is, wegenwachter. Je moet met zoveel dingen rekening houden, afgezien van die vrachtwagen... die komt aansuizen met ja. twee wielen op de ja. vlucht. Nou ja, veiligheid staat natuurlijk voorop uh, bij ons. Uh, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Mensen moeten dat, Daar trainen we onze wegenwachten ook op. Van, ze moeten natuurlijk echt voor hun eigen veiligheid... en voor de veiligheid van de leden zorgen. Door, je zult ook zien als je op de snelweg rijdt... zie je eigenlijk altijd mensen die daar even wachten... staan ook allemaal langs, of achter de vangrail. Dat is ja, ook gelukkig, expliciete ja. opdrachten die ze vanuit de telefoon al krijgen. Van ja. gaat u achter de vangrail ja. staan? En mensen, wegenwachten worden daar wel op getraind. Want ja, dat blijft natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. Nog even een laatste dingetje. Want in de zomer gaat de wegenwacht altijd naar het zuiden van Frankrijk. Langs de Autoroute du Soleil. daar haalt u mensen weer, weer terug, repatriëren en Dit, Deze uh, tijd, deze zomer, gaan we met z'n allen naar het EK Voetbal, Polen en Oekraïne. Hoe bent u daarop voorbereid? Gaan er ook weer speciale wegenwachtteams naartoe om uh, gestrande Nederlanders in hun Oranje Open Cadet uh, weg te trekken? Nou, we, gaan, um, uh, we hebben uitgebreid voorbereid, uh, de hele um, EK uh, in, in, in Polen en, uh, ja. en de Oekraïne. We hebben natuurlijk onze collega's in, in Polen, dus een uh, zusterclub... Um, mm -hmm. waar we ook uh, zelf altijd nauw mee samenwerken. Er zijn mensen van, uh, van de ANWB naartoe gegaan om de hele route te rijden... en te kijken welke garages kom je dan tegen. Dus ja. waar kunnen we... Dat hebben we ook samen met onze Poolse collega's uh, gedaan. Een hele slechte wegen in Oekraïne, begrijp ik wel? Ja, dus het risico is natuurlijk ja. bedoel, wel wel. Groter, ja. <laughs> ja. Dus we hebben dat echt helemaal voorbereid, die routes ja. gereden. Ook, ook, okay. ook de persoonlijke de ziekenhuizen bezocht. Om maximaal voorbereid te zijn. Om, uh, ja, om als, als mensen daar naartoe gaan en daar natuurlijk gewoon met plezier uh, willen zijn. Om dan uh, nog goed te kunnen helpen. Ja, dus de wegenwacht is er weer klaar voor? Absoluut. Leuk. Mevrouw Leuk. Me goed. mevrouw Verhebber, hartelijk dank dat u wilde komen. U komt weer heel naar huis, hè? Auto start, het loopt goed. Prima. Anders <laughs> bellen we even, helemaal niet moeilijk. We gaan even rijden, namelijk met de Opel Zafira. Een auto voor het gezin voor de zomervakantiereis over een paar maanden. Nou was Opel niet altijd het meest sexy merk. Met de mooiste design auto's. Maar die, sinds de Insignia hebben ze eigenlijk een beetje de draad uh, weten te herpakken. Zullen het zo zeggen? Hoewel ja. het slecht gaat met het bedrijf. Hier komt-ie. Een van die design statements was nou ook niet echt de Zafira. Een MPV waar je niet echt een warm gevoel bij kreeg. Het was een beetje een ronderig ding. En uh, ja, het deed het allemaal goed. En het is Opel, dus het doet het altijd... Maar het was nog niet een bak waarvan je dacht van... kijk eens mijn stoer zijn bij de buurman. Morgen wordt mijn nieuwe Zafira geleverd, buurman. Dat de buurman zei, goh, dat is jammer voor je. Nou, dat is nu wel anders. De nieuwe Zafira is een echte auto. En een mooie ook. Het is een slagschip van hier tot Tokio. Hij is niet meer standaard 7-zits zoals de oude Zafira. Je moet er nu wat bij betalen. En dan zetten ze die twee extra stoelen erin. Maar er zitten wel allerlei handige, leuke dingetjes in. En de het, en het designtaal is goed. Want het is, er zit Ampera in en er zit, er zit Astra in. En het zijn allemaal geen verkeerde auto's. Het ziet er goed uit. En wij hebben een bruine, uiteraard. Een Dutch bruine auto. Gewoon een soort chocoladereep met ruiten. Perfect. En het rijdt lekker... met een heel klein 14 turbo -motortje. Daarmee valt hij in de a bijtennisklasse Dus hij is ook voor de lease-rijder die een bijpassend pak heeft... is hij goed te doen, zullen we maar zeggen. En hij kost 29.990 euro in de basis. Nou, dit is eigenlijk de basis. En er zit er nog een, ja, een beetje pakketje op met leuke wieltjes. En wij hebben dus nu een complete Zafira met alles op een hand... voor 33 mil. En dan zal u zeggen, ja, de 33.000 euro uh, verwerven... Dat is echt geld. Dat klopt, dat is echt geld. Maar het is wel geld voor heel veel auto. Een auto die 202 km per uur rijdt... die rustig in het verbruik is. Wij doen nu zo'n beetje, nou ja, wat zal het zijn, 1 op 13. Je komt er van alles in tegen. Insignia, grapjes, eh, zoals bij de tellers. Eh, gekke scoopjes die eh, ook op de Ampera zitten aan de, aan de neus. En zo zit er van alles en nog wat in. Ook achterin ziet u weer stukjes Astra terug. De... Ja, brommerig motortje, maar dat betekent wel... als je hem echt goed doorhaalt in zijn toeren, dat hij herrie maakt. Vindt u het gek, deze auto weegt nogal wat. Dat zal het zomaar een, een tonnetje of anderhalf zijn, deze bak. En het is net een beetje mooier afgewerkt dan een Citroën Picasso. Nou, en, en daar moet u aan denken als u denkt aan uh, concurrenten. En die concurrenten zijn er. Die zitten allemaal zo'n beetje rond diezelfde prijsklasse. Maar dit smolt net een beetje beter. Hij ziet er leuker uit. Ze zijn een beetje richting Ford. Dat klinkt gek. Opel en Ford waren altijd al uitgebreid elkaars concurrenten. En dat zijn ze opnieuw aan het worden. En dat is wel leuk. Opel was wat weggezakt. En Opel is zo ruk. Sinds ze zeggen, weer leven auto's, wordt het ook inderdaad weer geleefd. Kijk, nou, daar kunnen ze wat mee. Dat He? hoop ik maar. Hé, hey, twee dingetjes nog. Ja. Even heel snel. Heel kort. Ik heb vanmorgen gezien hoe de 91ste Fisker Karma van dit jaar oh, werd afgeleverd. De nee, nee. 91. Daarmee hoeven ze in dat segment nog maar één auto voor zich te laten... is de Porsche Panamera. <laughs> ja, 7 ja. serie S-klasse okay. A8. Met 25 seconden Wat Kom op. Oké. Okay. Um, nee, jij mag. Nee, dan gaan we afsluiten. Oh, Ja. Okay. We gaan de TOS Auto Show mokken overhandigen aan onze gast. U kunt ons volgen op Twitter als TOS Auto Show. En op Facebook, beide met nieuwe layout. Ga er eventjes naartoe. En uh, volgende week Rolls Royce Phantom, Carlo. Ook een soort busje, maar dan is uit Frankrijk. Ja, dan gaan we het ook oh, hebben. Zometeen Opium, eerst het journaal met uh, Ewout de Jong van de uh, NOS. Radio 1, het NOS Journaal.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 Henk Bleker, die lijsttrekker wil worden van het CDA... wil van zijn partij een brede volkspartij maken. Dat zei hij in Breda, waar hij zijn kandidatuur heeft toegelicht. Naast Bleker hebben zich nog vijf andere kandidaten gemeld... onder wie fractieleider van Haarsma Buma en minister Spies. Op 1 juni wordt bekendgemaakt wie de leiderschapsverkiezing heeft gewonnen.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 Aan de b Verkeersinformatie in het noorden van het land staat op de A6 en A7 bij Jouren een file van 4 kilometer richting Heerenveen. Daar ligt zand op de weg, één rijstrook is daar dicht. Op de A12 van de Laag naar Utrecht tussen Rewijk en Bodegraven 2 kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer staat daardoor ook stil. Op de N11 Leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer. Op de A12 bij Arnhem staat richting de Duitse grens ook 2 kilometer file, dat komt ook door wegwerkzaamheden bij het knopend Velperbroek. De A58 Breda richting Tilburg voor Ulvenhout, 4 kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de A16. De A16 van Breda naar Antwerpen is dicht vanaf knopend Galder... tot morgenmiddag 3 uur. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Opium Radio, het cultuurmagazine van Radio 1. Op deze bevrijdingsdag, daar buiten aan de Amstel, zijn de voorbereidingen voor het 5 mei-concert in volle gang. Hier binnen hebben we het volgende voor u in de aanbieding. Uiteraard staat het u vandaag vrij om de radio harder te zetten... Eh, als u die behoefte gevoelt. Vooral doen misschien wel straks bij onze live muziek... of bij het gesprek met de beste uitgever van Nederland, Joost Nijzen. bij de musical tips van Jacques Dancona... het gesprek met Antoinette Beumer over haar film Jackie... of bij de gemotoriseerde virtuele vitrine met Adelheid Rozen. Nou ja, ik had nog nooit in mijn hele leven om een scooter gereden. En ik had dat ding in mijn handen, loodzwaar. Ik dacht bijna, wow, weet je wel. En toen zei ik, Marco, hoe start hij? <lacht> Nou, op je boekenclub bespreekt Halfmens van Maartje Wortel. We hebben een dichter in de 80 seconden. En ja, die live muziek dan, die komt van Junoa. <totstuken> Jung Noah, straks uh, uitgebreid te horen. U kunt reageren op dit programma via opium.afro.nl... of twittersgewijs via Hans Opium of Opium Afro. Acteurs, dansers en muzici die door de bezuinigingen hun baan verliezen... die krijgen hulp. Op de website c3werkt.nl kunnen zij zich aanmelden... om ondersteuning te krijgen bij hun zoektocht naar nieuw werk. Mirjam Coronel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, de NAPK. en Je was betrokken bij de ontwikkeling van deze, van deze hulp. Um, ja, welke hulp krijgen ontslagen uh, podiumkunstenaars via deze website? En gaat het alleen om podiumkunstenaars eigenlijk? Nou, in principe is, is de website al langer open voor mensen uit de grafie sector, mm -hmm. Maar wij hebben aansluiting gezocht bij hen. En um, het is niet alleen voor podiumkunstenaars, maar ook voor alle... ...andere mensen uh, die bij de podiumkunstinstellingen werken. Aha. Maar het is vooral gericht op inderdaad de artistieke mensen van, van de orkest, het theater en het dans, uh, muziekgezelschappen Ja, nou is elke hulp natuurlijk welkom, maar is, dat, uh, is daar het UWV niet voor? Ja, in principe natuurlijk wel. Daar, zijn, uh, daar, daar wordt iedereen naartoe gestuurd die, uh, die in feite werkloos wordt... Alleen, um, het is zo dat, dat muzici van de professionele orkesten in Nederland daar niet terecht kunnen. Uh -huh. omdat hun, hun orkesten zijn eigen risicodragers en dat betekent dat die werkgevers zelf de begeleiding um, op zich moeten nemen. Dus, oh. um, je zou zeggen, je wil, even... je wil iedereen die werkeloos wordt, die wil je toch weer aan het werk helpen. Ja, en dat, dat willen ze natuurlijk ook heel graag. Maar daarom hebben wij zelf wat, samen met de vakbonden FNV Kiem en NTB hebben wij namens de werkgevers zelf um, deze voorziening getroffen. Want is het ook moeilijk om deze mensen weer aan het werk, werk te helpen? Nou, waarschijnlijk um, wel. En je moet je voorstellen dat heel veel muzici en dansers en, en acteurs... misschien iets mindere mate... maar die zijn natuurlijk al van jongs af aan zo gespecialiseerd bezig ja. in hun beroep... en... Um, ja, als dat beroep straks er veel, ja, veel minder is... dan moeten ze gewoon iets anders gaan, gaan doen. En dan denk je echt aan heel iets anders. Niet een uh, muzikus die muziekleraar wordt bijvoorbeeld... of een danser die bewegingstherapeut wordt. zo eenvoudig Dat, dat zou het kunnen niet. natuurlijk. Ja. En dat zou heel geweldig zijn als dat lukt. Maar ook daar zijn heel veel bezuinigingen ja. in. Ja. En dat betekent dat je toch verder moet kijken. En dan is het heel prettig als er gewoon een instantie is... een website, maar ook een, een bureau... wat je bij wijze van spreken kan bellen... en die jou op weg kan helpen... En op die website staan bijvoorbeeld heel veel loopbaanbegeleiders... die gespecialiseerd zijn in die podiumkunsten. Ja. Wie, betaalt, wie betaalt dit overigens? Sorry? Wie betaalt dit? Moeten de, moeten de, de, de muzici en andere podiumkunstenaars die zich daarbij inschrijven... moeten die iets betalen eraan of wordt dat door de werkgevers betaald? Nou, alles wat je op de website kan doen, hè, testen, dat, dat, dat, dat is gratis. Ja. Je kan testen maken, je kan een heel mooi portfolio maken, een digitaal cv... Je vindt er allerlei loopbaanbegeleiders, maar als je daadwerkelijk een traject met zo'n loopbaanbegeleider wil doen, dan moet dat wel betaald worden. Wij hebben er in ieder geval voor gezorgd dat die loopbaanbegeleiders uh, wat, zich goedkoper aanbieden aan deze mensen. Mm -hmm. uh, maar de muzikus of de danser of de acteur die zo'n traject, traject wil volgen, die moet wel in overleg met zijn, uh, met zijn werkgever... Want die moet dat uiteindelijk betalen. Ja, uh, maar de website zelf, hè, dus de ja. hele voorziening die, die je zo kan gebruiken... dat is betaald door de sociale fondsen van het uh, van, uh, theater en orkesten. Sociaal Fonds orkest en sociaal Fonds theater. Ja, ja. Je zei al dat er, dat er in, de, in de grafische sector iets vergelijkbaars is... waar je nu bent uh, bij aangehaakt. Um, ja. uh, dat was heel succesvol, want 80% heeft een andere baan gevonden. Ja. Verwacht je dit soort cijfers ook bij de podiumkunstenaars? Nou, we hopen het natuurlijk wel. Mm -hmm. En omdat zij zich hierin toch heel erg goed uh, hebben... Ja, ze zijn hier heel goed in geweest. En omdat wij zelf zijn aangeraakt bij, bij dit, dit, uh, deze website... Ja. hopen we dat wel. Het is voor ons natuurlijk ook goedkoper... omdat er vanuit het ministerie zo weinig geld wordt, uh, wordt gereserveerd... Om, om onze mensen naar, naar een goede en betere toekomst te begeleiden. Mm -hmm. Moeten we dat zelf doen. En moeten we natuurlijk heel erg... Uh, dat met, met weinig geld doen. Maar ja. we hopen dat wel. En we hebben ook wel een goede verwachting. Want de begeleiding die daar wordt aangeboden. dat kan ook al heel goedkoop. Ja, je goed. kan een kort traject met vijf uur individuele begeleiding. kan je daar afnemen. We hopen er het beste van. Ja, wij ook. En succes. <laughs> ja, dankjewel. Mirjam Coronel van de NAPK. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunstenaars. En, kunsten. en die, die uh, site is uh, c3werkt.nl. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De Nederlandse jeugddocumentaire Ik Ben Echt Niet Bang is deze week opnieuw in de prijzen gevallen. Dit keer won het een Golden Gate Award voor de beste korte documentaire op het Filmfestival van San Francisco. Eerder won hij al prijs op het Atlanta Filmfestival en op ons eigen Cinekit. Ik Ben Echt Niet Bang gaat over Mac, een 9 jongen die een groot motocross-talent is. Maar dat is nogal een verrassing, aangezien zijn moeder, toen ze zwanger van hem was, het volgende advies kreeg. Toen uh, werd er uh, uh, abortus geadviseerd. En als die dus geboren zou worden, dan was er dus 80% kans dat hij dus uh, gehandicapt was. Of anders maar 20 minuten zou leven. Maar gelukkig... Uh, ben ik voor die 20% gegaan. En nu ja. wint Mac dus de ene en naar de andere prijs. Met crossen en de documentaire wint ook allerlei prijzen. Ik ben echt niet bang is gemaakt door regisseur Willem Baptist. Denkt u bij het horen van deze klanken wat gezellig? Of lazerop met die herrie? De Universiteit van Twente die gaat onderzoeken... wat draaiorgelmuziek voor uitwerking heeft op winkelend publiek. De Stichting Stadsorgel Enschede wil dit graag weten... omdat de gemeenteraad de draaiorgels weg wil hebben uit de stad. De orgelmensen willen weten of wetenschappelijk onderbouwd kan worden... dat kopers worden weggejaagd door die muziek. Nou, misschien niet door de muziek, maar wel door dat irritante centenbakkie. Van de succesvolle tv-comedie... De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Er wordt een filmversie gemaakt. De serie is gedurende 16 jaar uitgezonden door de KRO. Dat hoorde u al. En speelde aanvankelijk in de late jaren 50. Gerard Cox, Joke Bruijs, Shoot Plezier... die spelen de hoofdrollen. En die zullen in de bioscoopversie ook te zien zijn. De serie is gebaseerd op de Amerikaanse comedy The Honeymooners... uit de jaren 50. En toen was geluk verkeerd daarmee in illuster gezelschap. Want ook de Flintstones... Weet je wel? Wilma zijn van deze serie afgeleid. De Flintstones was als film echter niet zo heel erg succesvol. De Noorse kunstenaar Edward Munch hield de kunstwereld nogal bezig deze week. In uh, Oslo staat de chocoladefabriek te kopen... waarvoor hij uh, in de kantine muurschildingen heeft gemaakt. De twaalf kunstwerken hebben een gezamenlijke waarde van 35 miljoen euro. Daar moet je een hoop repen voor verkopen. Dat is niet niks, maar altijd nog een stuk minder dan de 120 miljoen dollar... of 91 miljoen euro die deze week voor een van zijn schreeuwen is neergeteld. Ik begin de bidding hier at 40 miljoen dollars. 41, 42, 43 alweer. 43 miljoen. 44 is bid 45 in the room 46 at 105 million dollars then at 107 no are we done i shall sell it then for the historic sum of 107 million dollars hammer ja, 107 miljoen dollar voor het schilderij. Met koperspremie komt dat in totaal op bijna 120 miljoen dollar. Dat is het meeste dat ooit op een veiling voor een schilderij is neergeteld. Er zijn vier versies van de schreeuw. Drie hangen er in het Noorse musea. Dit is de enige in privébezit. En de koper is hoogstwaarschijnlijk Sheikha Mayassa, dochter van de emir van Qatar. Tot slot, tijdschrift Volk heeft aangekondigd... geen piepjonge en ongezonde modellen meer te zullen gebruiken. Meisjes met een eetstoornis of onder de 16 komen het blad niet meer in. Karin Swerink, hoofdredacteur van Volk Nederland. Nou, omdat ik denk dat modellen daar te jong voor zijn. Dat als je als jarige over de hele wereld gestuurd wordt... en je nog aan je puberteit moet beginnen... en ik vind zelf voor het blad dat, dat de kleding er ook niet zo mooi uitziet... op meisjes van, 16, van 13. Ja. Dat is een soort van in kleren van hun oma. Ja, dat is geen gezicht. Een beetje goede PR voor Vogue is wel welkom... nadat deze week bleek dat de Amerikaanse volk 25.000 dollar heeft gekregen... voor een lovend artikel over Asma al-Assad... de vrouw van de vrede Syrische president, Bashir al-Assad. Ze werd daarin tegen betaling dus een roos van de woestijn genoemd... die fris, gl glamorous en chic is. Ja, wel een roos met een hoop doornen... waar je je lelijk aan kunt openhalen. Dit is Opium. Politici in Nederland die zijn onoprecht en niet inspirerend. Dat zeg ik niet, dat vindt cabaretier en schrijver Johan Frets. Het kan veel beter dus, dus doet hij het zelf maar. Althans op papier dan, de 26-jarige schreef het boek Frets 2025 waarin hij zich over 13 jaar kandidaat stelt voor het pre premierschap van Nederland. Vorig jaar kreeg eh, Frits bekendheid door een speech op het Malieveld... over de bezuiniging op kunst en cultuur. En die leidde tot een manifest. En dat manifest dat leidde dan weer tot een boek. Deze week presenteerde hij zijn debuut met een heuze verkiezingsspeech. En opium was erbij. En daarom kondig ik hierbij... Met de volle overtuiging aan dat ik mezelf in 2025 verkiesbaar stel voor het minister-presidentschap van het Koninkrijk der Nederlanden. Dick De Leeuw, bekend van treukener Keks, schrijver, interviewer. Waarom bent u hier? Ik ken hem al een tijdje. Ik ken zijn muziek. Ik ken zijn uh, pamfletten, zijn manifest van anderhalf jaar geleden. En daarom ben ik zeer benieuwd naar het boek wat nu verschijnt. Wat vond u ervan? Ik denk dat het uh, een verademing is. Om zo'n stem te horen in alle uh, gitzwarte analyses van de afgelopen weken en maanden. Dat er onderhuids iets enthousiasmerends broeit. Dat er een generatie is die zijn kop in de wind durft te steken. En... U weet toch wel dat het maar een PR-campagne is, deze speech. Het is niet voor het echte. Maar dat neemt niet weg dat het elan waarmee hij het doet een oprecht elan is. Hoopt u eigenlijk dat hij zich ooit kandidaat zal stellen voor een politiek ambt? Het zou zonde zijn voor zijn artistieke prestaties als hij zich ooit zou verlagen tot de politiek. Hoezo? Punt. Erik van Brugge, campagneleider en ooit uh, kandidaat voorzitter voor de PvdA. Dat is al heel lang geleden. <laughs> Volgt Johan echt de voet uh, sinds hij het, uh, die speech op het maalje gehouden had. Het is zo'n groot talent en hij is zo creatief. En... Maar zo... je zegt talent op het gebied van politiek? Of... Talent op het gebied van politiek, schrijven. Theater, ik vind hem echt een multitalent. Ik denk dat hij nog heel veel, dat er heel veel van gaan horen de komende jaren. Are you ready to go? Up. Ready to go! Okay, let's go, Change the world. God bless you and God bless the Kingdom of the Netherlands. Thank you. Johan Vets, net gedebuteerd als schrijver. Wat is jouw boodschap? Mijn boodschap is dat we in Nederland, ongeacht afkomst, overtuiging, ideologie gewoon op een liefdevollere manier met elkaar om moeten gaan. En dat we deze moeilijke tijd moeten gebruiken om er een bijzondere opwindende tijd van te maken. Want dat gebeurt niet? Nou, wel in de wereld, maar in de politiek worden voortdurend eigenlijk sombere doemscenario's geschetst. Heel veel polarisatie, terwijl als ik om me heen kijk, zie ik hoe generatiegenoten eigenlijk vol gedrevenheid, hoop en geloof eigenlijk bezig zijn hun dromen achterna te gaan. En dat die verhalen zouden wat meer verteld moeten worden. En die dynamiek zie jij niet terug in de Nederlandse politiek? Nee, ik zie weinig uh, inspirerende verhalen die verteld worden. Los van uh, hypotheekrenteaftrek of uh, bezuinigingen. Het of... is natuurlijk wel realiteit. Er moet bezuinigd worden. We hebben geld ja. nodig als land. Ja, ik ben ook niet tegen de bezuinigingen. Ik ben juist bijvoorbeeld heel blij met het akkoord dat vorige week gesloten is. Maar ik wil het niet hebben over beleid. Daar zijn andere mensen voor. Ik ben een kunstenaar. Ik vind dat er in de politiek meer figuren zouden moeten zijn... die een hoopvol ander geluid laten horen over de gevoelsmatige immateriële zaken. En daarom heb jij dit boek geschreven? Ja, daarom heb ik het boek geschreven. Heb je het gevoel dat je een uithangbord aan het worden bent van jouw generatie? Nou, ik zou het niet erg vinden als uh, ik degene ben die dingen verwoord die leven bij mijn generatiegenoten. Dat zou ik zelfs wel een hele eer vinden als dat zo zou zijn. En dat zou ik ook met uh, dankbaarheid en liefde willen vervullen, die, uh, die rol. Is het boek naar de gevestigde politici een motie van wantrouwen? Van jongens, jullie hebben dingen laten liggen, jullie hebben het niet goed gedaan. Nou, een motie van wantrouwen is misschien, uh, is misschien meer een motie van ongenoegen is het. Motie van ongenoegen van uh, Johan Frits. Zijn debuut Frits 2025 ligt nu in de winkels. Uh, muziek voordat ik straks met Antoniet Beuber over uh, Jackie ga praten. Het kan snel gaan. In februari was er nog, uh, nog onze 80 seconden gast. Uh, vandaag staat ze op het hoofdpodium met haar vrolijke soul... die lange tijd tussen je oren blijft hangen. Op deze koude bevrijdingsdag een vleugje zomersgeluid. Hier is June Noah. <kling> Vines of sunshine Was my soul Colors of rain Volgende uur van Opium hoort u haar en de band nog een keer. Het is haar derde film in zeer korte tijd. Na de gelukkige huisvrouw en loft maakte Antoinette Beumer de film Jackie. Een road movie over twee Nederlandse zussen... die samen met hun onbekende biologische Amerikaanse moeder... in een camper door New Mexico-Amerika reizen... En Antoinette is hier, fijn dat je er bent. Ja, Welkom. Je. Um, uh, Het mooie is dat die twee zussen die worden gespeeld. Iedereen weet het inmiddels, want die film heeft onwijs veel publiciteit gehad. Gespeeld door twee zussen ook. Uh, Carice van der Houten en uh, Jelka van der Houten. Ik las vanmorgen een stukje in de Volkskant. Uh, uh, waarin Jelka zegt van, um, ik ben altijd al het zusje van mensen denken sowieso dat ik niks kan. Toen vroeg <laughs> ik mij ineens af, hoe, hoe, zal dat, hoe werkt dat op de set? Want ga je dat dan als regisseur, ga je dat dan zeggen van nee, je bent juist heel erg goed... of ga je dat juist gebruiken? En uh, Maak je het wat... Want die tegenstelling tussen die twee zussen zit in feite ook in die film. Dus daar kun je heel erg gebruik van maken, of niet? Uh, daar hebben we heel erg gebruik van ja? gemaakt. Hoe doe je dat? Uh, nou, om te beginnen al bij het scenario. Uh, het scenario is geschreven door Marnie Blok en Karens van, uh, van Hols Pelikaan. En uh -huh. uh, het scenario is echt geschreven op Carice en Jelka... want we wisten dat zij het gingen spelen... En dan, ja, dan vergroot je gewoon een aantal dingen uit. Uh, nou wil het feit dat ik heb ook twee zussen. Uh, Marnie heeft een zus uh, en uh, Karin heeft een zus. Dus we konden heel erg veel uit ons eigen leven putten. En uh -huh. dat, uh, ja, dat hebben we ruimschoot gedaan. Maar we hebben absoluut gebruik gemaakt van een aantal dingen van uh, Carice en Jelka. Ja, Dan ga je ook in peuteren dan, die tegenstelling, of niet? Uh, op, op, op de juiste momenten heb ik wel een beetje zitten peuteren en zitten duwen. Kun je geven eens een voorbeeld? Nou, de... bijvoorbeeld de ruzie-scène. Er zit een, een, een ruzie-scène in de film en die vonden ze allebei heel erg moeilijk om te spelen. Uh, ik geloof dat uh, na die scène Jelke ook een hele zware migraineaanval kreeg. En uh, Carice was ook uh, redelijk onpasselijk daarna. Want die daarna. Kwam, kwam heel dichtbij dus kennelijk. Ja, uiteindelijk is dat iets wat zij... Um, ik denk iedereen die een familie heeft, weet dat je uh, een aantal dingen... gewoon niet meer aanboordt bij elkaar. Je weet op een gegeven moment van nou, daar gaan we het niet over hebben... of we laten het nooit zo ver komen. Maar ik liet het natuurlijk... Uh, ik zocht naar om het verder te brengen dan ja. dat. Heb je ook, uh, ook zitten stoken tussen ze? Nou, ik heb niet gezegd van, weet je wat zij tegen? jou, ja. maar uh, ik heb wel geprobeerd natuurlijk om om ja er gebruik, ja, wel gebruik ja. van te maken. Ja, ja. En dat wilden zij natuurlijk ook wel. Tenminste, ze willen ook een goede film. Uh, maar dat, ja, dat ging soms wel. Uh, dat, dat, na zo'n ruzie-scène waren ze gewoon een beetje ziek van. Mm, mm. Uh, tegelijkertijd denk ik dat het ook wel wat heeft opgeruimd, want ik zag ze namelijk ook wel steeds uh, wat closer worden naarmate de film voorderde. Therapeutische film bijna. Nou, dat zover wil ik nou ook weer niet gaan. Hoor. Want hebben, het was ook heel grappig natuurlijk. Het is ja. niet een, uh, de nee. film is ook helemaal geen uh, therapeutische film of nee, zo. Nee. maar leuk die scène. Dat je daarover begint, want die, die, die hebben we klaarstaan. Dan kunnen we even oh. wel gaan luisteren. Maar waarom lieg je tegen Joost? Als je geen kinderen met die man willen, zeggen dat toch wel? Ja, als jij het gewoon tegenover zegt dat jij in Nederland zit, wil je naar fucking Amerika. Is een staartje! Ik sta je Daan. Kijk Daan. Doch weer net mijn Daantje. Ik ben gewoon net zo oud als jij, net zo slim. moet je maar altijd het gevoel geven dat ik dom ben. Dat doe ik helemaal niet. Dat doe je wel. Doe het, dat doe je zelf. Ja, dat doe je zelf. Ja, is mooi. Het gaat, uh, gaat heel hard tegen hart. Nou, ik vind het zo grappig om dit op de radio te horen... omdat ze hun stemmen lijken heel erg op elkaar. Dus als je die beelden er dan niet bij ziet... en je hoort alleen maar hun stemmen. Ik had dat in de montage ook. Dat ik soms dan hoorde... ik. Jelke wat zeggen, maar dan dacht ik dat het Carice was. En dan keek ik naar Carice en dan bewogen haar uh, lippen niet. En dan dacht ik, hé, hey, hoe kan dat nou? Het, het, het geluid is niet zink. Maar zij zijn, uh, ja, hun stemmen lijken ja. zo erg op elkaar... Ja. Dat nu in dit fragment vraag ik me af of je heel goed kan horen wie wie We uh, oh, een van, ja. Ja. ja. Het is uh, ook, ook zo dat uh, zelfs Jelka op een gegeven moment Carice speelt als uh, ze zogenaamd contact heeft met het ja. werk, het werk van, uh, van Carice. Want er zijn twee totaal verschillende zussen. Hè. De ene zegt uh, hoofdredacteur of bijna van een modeblad, dat is dan Carice. En Jelka die doet iets in een crash en die uh, is eigenlijk vrij ongelukkig. Eigenlijk zijn ze allebei vrij ongelukkig. Ik. Nou, ik denk dat ze allebei uh, niet helemaal hun leven naar hun volle potentie leven mm -hmm. en dat, uh, dat dat dat dat dat iets is wat ze eigenlijk gaandeweg de reis pas ontdekken. Uh, en gaandeweg de reis komen ze er ook achter... dat ze een aantal dingen heel goed kunnen... en dat ze andere dingen die ze al die tijd hebben gedaan... eigenlijk helemaal niet zo bij hun uh, vonden passen. Dus het is een, uh, een, een reis... Die, waardoor zij zichzelf uh, beter leren kennen... en waar ze ook closer weer bij elkaar komen. Want ja. het is een tweeling... maar ze zijn gaandeweg de weg naar elkaar toe... een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja. Misschien even kort het verhaal van de film. Zoals ik al zei, ze gaan naar Amerika... vanwege hun biologische moeder. Die, uh, ja, ze zijn opgevoed door twee vaders. Uh -huh. uh, en ze hebben... Uh, ze zijn verwekt uh, bij een draagmoeder, een Amerikaanse hippie. Dat hebben die vaders toen uh, der tijd uh, zo op die manier gedaan. En die hippie uh, moeder is weer vertrokken. Uh, en die, uh, daar is ook nooit contact mee geweest. En 33 jaar uh, na hun geboorte uh, komt er ineens onverwachts een telefoontje uit Amerika... dat er een vrouw met die naam uh, in een ziekenhuis ligt... en uh, het geboortekaartje bij zich heeft met hun namen erop... En de ene zus, gespeeld door Jelka, die kan niet wachten om erheen te gaan. En de andere zus, die wil eigenlijk helemaal niet. Maar uh, Carice is tien uh, minuten ouder dan uh, Jelka... en voelt zich altijd een beetje toch de moeder, de verantwoordelijke. En uh, ja, een beetje onder druk van de vaders dus gaat ze toch mee met haar zusje. En uiteindelijk reizen ze dus uh, de hele film eigenlijk met die moeder uh, in een camper door Amerika. Wat natuurlijk een heel dankbaar soort. Ik uh, uh, bedoel, een roadmovie is altijd heel fijn, om, lijkt mij, om, om, omdat je daar die karakters. Je zit heel dicht op elkaar. Dus ideaal voor een regisseur, lijkt mij. Nee. Nou, ideaal, ideaal. <laughs> Logistiek misschien minder. Maar... Nee, het is niet echt uh, ideaal. Uh, of tenminste, uh, het was, uh, ik ben ontzettend blij met het eindresultaat, maar het was wel echt een lastige film om te maken. Ja, weinig Want, draaidagen. En nou, dat weinig draaidagen, maar ook. Uh, in, een, in een Amerika in een camper. Uh, terwijl de acteurs zelf moesten rijden. Nou, ik had dan een film gedaan met Carice. Waardoor ik wist dat eigenlijk het levensgevaarlijk was om haar achter een stuur te zetten. En toch hebben we dat gedaan. Dat heeft heel veel opgeleverd. Maar het heeft ook wel uh, ervoor gezorgd dat wij als crew af en toe. achter in die bus echt gewoon niet durfden te kijken. Bijna uh, zo een met een, uh, ja, We hebben bijna een aanrijding gehad. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Je zei uh, dat je, ja, je, je boort. of je, je, je probeert dingen aan, aan, aan te spreken, aan te boren. Uh, het feit dat je dan zelf met twee zussen uh, bent groot gegroeid. Be komen daar ook nog dingen uit je eigen verleden dan terug? Of niet? Nou, zeker toen uh, Marnie en Karin en ik. Uh, uh, toen zij aan het schrijven waren en ik dan af en toe gingen meelezen en uh, brainstormen. Toen hebben we heel veel gebruik gemaakt van uh, zussen. En dat was op zich trouwens ook best wel lastig qua mijn voorbereiding met Carice en Jelka. Want ik ben gewend om eigenlijk het altijd heel persoonlijk te maken. Dus ook met uh, acteurs dan juist heel persoonlijk te praten over. Nou, uh, hun karakter. En in dit uh -huh. geval dus, waar, uh, hoe zit dat met een zus? Uh, en uh, dat was voor mij heel lastig. En voor hun ook heel lastig. Om daar heel eerlijk over te zijn. Want normaal gesproken ga je daar op dat moment echt de diepte in. En ik geloof er ook wel in dat je als regisseur ook niet buiten schot kan blijven. En dat je je medeplichtig maakt door ook uh, zelf uh, uh, gewoon te vertellen hoe het bij jou zit. Uh -huh. Dus ik was wel openhartig en heb heel veel over mijn zussen verteld. Maar zij konden dat eigenlijk niet op die manier... Uh, ...met mij delen, uh, waar ze, niet, niet als ze met z'n tweeën waren. Dus dat was soms wel uh, even zoeken, maar ik heb absoluut veel gebruik gemaakt ja. van het feit dat ik zelf ook zus heb. Ja. Ja. Had, had je dit ook kunnen maken met bijvoorbeeld uh, de, de zusje Schuurman? Of moet je echt hier twee van dit soort uh, actrice kanonnen voor hebben? Dat ja, vind ik een moeilijke vraag. Nee, oh, dat vind de ik een film. moeilijke vraag, want dat weet ik niet. Je wilde uh, graag met Caris werken? Ik wilde, we, ja. we zijn gevraagd als team van de Gelukkige Huisvrouw door iWorks... om uh, een nieuwe film te bedenken. Ja. Daar hoorde Carice voor ons eigenlijk meteen bij. En uh, toen Marnie nog een idee had over iets met twee zussen... Ja, toen was het eigenlijk snel geboren het idee dat we dan Jelka ook wilden vragen. En ik had Jelka samen met Marnie toevallig al een keer gecast voor een andere film... Ja. die niet gemaakt is, maar waarin we wel hadden ontdekt dat ze ontzettend geestig was... en ja. heel goed kon spelen. Ja. geweldige actrice. Allebei trouwens. Mooie film. Holly Hunter als Oscar-winnares, ook nog eens erbij als de ja. moeder. Goed, Jackie, uh, vanaf uh, nou, maandag de première, de première, en vanaf donderdag te zien in verschillende bioscopen in het land. net ja. Beumer, dankjewel. Dankjewel. En op naar het en, uh, volgende dus, project. Ja, zeker. En er zijn ook nog, uh, begreep ik, wat kaarten voor voorpremières. Dus mochten mensen okay. nog willen, dat is 8 en 9. Zien. Tot straks. Opium. Avro. Vrijheid geef je door.